Nee, nee, nee. Zo vroeg was ik niet hier. Ja, wat beweer je nou? Hoe laat ik dan volgens jouw mening hier gekomen? Ik herinner me dat ik om acht uur van het strand ging... en zal dus niet veel vroeger dan half negen hier zijn gekomen. Oh ja, beslist wel. Op zijn laatst om kwart over acht. Het spijt me op, maar dat kan ik niet toegeven. Ik herinner me pertinent dat ik volgens een horloge om acht uur van het strand bij de Nieboer weg ben gegaan. Mm -hmm. Meneer de inspecteur is er zo afkerig van als getuige had de charge voor zijn vriend te moeten fungeren... dat hij zelfs de mogelijkheid dat zijn horloge tien minuten voorliep bij voorbaat verwerpt. Ik verwerp niets bij voorbaat. Zeker in dit geval zou ik elke mogelijkheid met beide handen aangrijpen. Maar ik ga niet met mezelf marchanderen. Juist door het gebeurde in die avond weet ik beslist zeker dat mijn horloge gelijk liep. Toen mevrouw van der Laan opbelde was ik een paar minuten tevoren het bureau binnengekomen. In de partiersloge was het precies tien uur. Voor het noteren van het telefoongesprek keek ik direct bij de aanvang op mijn horloge. Het was toen 22 uur en drie minuten, dus liep mijn horloge die avond zeker geen tien minuten voor. En toch ben ik zo overtuigd van mijn gelijk, dat ik mij in elk geval zal beroepen op jouw aanwezigheid in mijn kamer om, laten we zeggen, uh, kwart over acht. Hetgeen ik beslist zal ontkennen. Dan is het dus mijn ja tegenover jou, nee. En wat nu? Laten we de kwestie in of buiten mijn aanwezigheid even buiten beschouwing laten. Dan herhaal ik toch mijn vraag van zo even. Waar was je tussen acht uur en kwart over acht? Hier in mijn kamer. Heb je een getuige die bevestigen kan dat je gedurende dat kwartier in deze kamer was? Nee, denk na. Heeft je hospitaan je niet gebracht? Ben je niet opgebracht? Nee, nee, nee, beslist niet. Nogmaals, en wat nu? Je maakt het me ontzettend moeilijk, Joop. Natuurlijk heb je evengoed als ieder ander het recht om je onschuld met alle middelen te bewijzen. En zeker jou wil ik meer nog dan ieder ander elke mogelijke kans geven. Maar verwacht niet van mij dat ik jou als verdachte anders behandel dan ieder ander. Wanneer je op mijn samengesteld bewijs van je mogelijke schuld geen ander weer hebt dan het door jou gevoerde... ...ben ik genoodzaakt je in verzekerde bewaring te laten stellen. Het is toch waanzin? Tijdens je voorarrest zullen we trachten de in de brieven genoemde Netiana op te sporen omdat in die brieven de voornaam van een man en de achternaam van enkele kennissen worden genoemd... ...is dat heus geen hopeloze taak, al zal het alleen even tijd kosten. Bovendien zullen we jou met Esser confronteren en trachtige getuigen op te sporen... ...die jou op de avond van de moord in de riau de Bankastraat of op het Nassauplein hebben zien lopen. Misschien wil je wat toiletartikelen en dergelijke inpakken om mee te nemen? Ja, maar Wim, dat is toch dwaasheid, hm? Alleen omdat ik niet kan bewijzen dat ik van acht tot kwart over acht in een kamer was, stel je mij een arrest. Nu stel je de kwestie opzettelijk in een verkeerd licht. De twee brieven van J. aan zijn nicht Jane... en de notitie met jouw naam, adres en telefoonnummer... en een vraagtekenbedrag... vormen de mogelijkheid dat Reinders chantage op jou pleegt. Ja goed, maar... al zou die mogelijkheid ooit de waarheid blijken te zijn... wat ik beslist ontken, hoor. Want dan nog bewijst het toch niet dat ik daarom de moord pleegde? Toegegeven. Maar je zou een motief hebben gehad. Bovendien heb je geen alibi voor het tijdstip van de moord... en wens ik je daarom met Essel te confronteren. Want dit kan ik je wel zeggen... Dat Esser die avond Niesing zag weglopen... is tijdens mijn onderzoek van hedenmorgen in Rotterdam... beslist onmogelijk gebleken. Wel bemerkte ik dat hij Nijhoff met Niesing verward kan hebben. Wat hij nooit onder eerder kan getuigen... na eerst te hebben we verklaard Niesing te hebben gezien. Dus. Hij heeft uitdrukkelijk verklaard dat hij meende dat het Niesing was. Dat ga je je hoop. Praten, praten, praten. Het is gewoon krankzinnig. Ja, één van tweeën. Of je wilt ten koste van alles een verdachte... of je zit mee op een schandalige manier op stank te jagen. Ik kan niet geloven dat je volgt blijven houden die avond zo laat zijn gekomen. Ik, ik herinner me zelfs nog dat ik de deur voor je open heb gemaakt. En toen heb ik nog gedacht, wat is Wim vanavond vroeg? We, we, we hebben wel nog over allerlei dingen zitten praten. Weet je wel, en toen, toen heb ik vruchtensap voor je ingeschonken. Weet je dat nou niet meer? En, en, en, en... en... Wim! Wat is er? Maar, maar, we, we hebben een getuige. Kijk, ik zou niet weten... Ja, ja, ja, Wim, ja, ja, toch wel. Luister, herinner jij je nog? Dat ik na het inschenken van je vruchtensap de radio heb aangezet... Ja. Ja, ja, juist. En probeer je nou te herinneren welke muziek toen speelde. Um, ja, de bolero van Ravel. Precies, Wim, dat was het. En weet jij nou nog? Weet je er nou nog welk gedeelte ongeveer wij hoorden? Nou, zeg ik. Maar jongen, we hebben het over gehad. Ja, ja, ja, wacht eens even. Ja, Het was het gedeelte waar de saxofoon in inzet als ik het goed heb. Precies. Jij bedoelt dat we aan de hand van het radioprogramma kunnen uitrekenen hoe laat het ongeveer was? Natuurlijk! Dat moet haast op de seconde te berekenen zijn. Goed, dat zal dan het eerste zijn wat morgenochtend gebeurt. Morgenochtend ben je nog gek. Daar staat de telefoon. Wel Hilversum, maar je weet het over vijf minuten. Goed, ik wel goed voor u de KRO en wil proberen de juiste tijd nu te weten te komen. Heb je hier een intercommunaal telefoonboek? Ja, moment op de bank hier. Alsjeblieft. Ja, wacht eens. Hier, hier, hier, hier, hier kijk. Cairo Studio. Uh, telefoonnummer. Uh... Ja, ik zie je dan. U spreekt met de KRO-studio. Goedenavond, meneer. U spreekt met inspecteur Versteeg van de Haagse Recherche. En in verband met een onderzoek zou ik graag een informatie van u hebben... over de juiste tijd van de muziekuitzending op vorige week woensdagavond. Maar ik weet niet door welke omroepvereniging... en ik heb hier ook geen programma van vorige week meer. Is het mogelijk op dit uur van de avond zo'n informatie te krijgen? Oh, dat denk ik wel, meneer. Maar dan zal ik u even doorverbinden met de technisch studiochef die vanavond dienst heeft. Ogenblikje, alstublieft. Technische dienst Karo-studio. U spreekt met inspecteur Versteeg van de Haagse Recherche. Is het mogelijk op dit uur een informatie te krijgen... over het juiste tijdstip van een muziekuitzending op vorige week woensdagavond? Uh, weet u toevallig de naam van het muziekwerk... en de omroepvereniging die het heeft uitgezonden? Wel de naam. Het was de Bolero van Maurice Ravel. Ja. De omroepvereniging weet ik op mijn spijt niet. En het was verleden week woensdagavond, zegt u? Juist, ja. Een ogenblik, meneer. Ik zal het even opzoeken. Ik sprak met de technische studiechef. Hij zoekt het voor me op. Oh, ja, ja. Ik hoop dat hij mij de juiste tijd kan opgeven op de. Hallo, meneer. Ja? Dat is een uitzending van onze eigen omroepvereniging geweest. Woensdagavond om kwart over acht begonnen. Wat wilde u hierover weten? Wel, u had het eigenlijk al gezegd. Het is namelijk zo dat ik in verband met een onderzoek naar een alibi... de juiste begintijd van deze muziek moest weten. Ja. Maar mag ik vragen, hebt u die begintijd uit het programmablad van de vorige week? Inderdaad. Is het mogelijk dat die uitzending later is begonnen dan in het programmablad is vermeld? Tja, dat is natuurlijk mogelijk. Maar daar kan ik u nu met zekerheid geen antwoord op geven. Wel is het zo, omdat het een uitzending van onszelf betreft, zou ik er dan van gehoord moeten hebben. Want een rapport over zo'n wijziging loopt over mijn afdeling. Maar van iets dergelijks is over, over die uitzending mij niet bekend. Hmm. Dus u weet zeker dat die uitzending om kwart over acht is begonnen? Zeker. Nee, zo zou ik het liever niet willen stellen. Maar ik... Ik wil zo met u afspreken. Morgenochtend stel ik een onderzoek in. En ik zal u dan schriftelijk het resultaat opgeven. Prachtig. Maar wacht, dan wil ik het toch liever zo doen. Ja. Ik schrijf morgen een officieel verzoek om informaties... en ontvang van u daar officieel antwoord op. Akkoord? Akkoord, meneer. Prachtig. Mag ik u dan hartelijk bedanken voor uw moeite? Nou, geen dank. Ik vind het prettig om u van dienst geweest te kunnen zijn. Goedenavond, meneer. Goedenavond. Nou, en? Ja, ik begrijp het niet... Als die man gelijk heeft, dan, dan moet ik om kwart over acht hier zijn gekomen. Maar ja, dat, dat is voor mezelf vast onmogelijk om te geloven. Nou oh ja, ik kan me natuurlijk vergissen. Ten slotte is het zes dagen geleden. Heus, Wim, je vergist je. Wel, ik wil je niet zeggen hoe het me spijt. Werkelijk, Joop, het zou voor mij de beroerdste arrestatie zijn geweest... die ik ooit had moeten verrichten. Nou ja, in elk geval mijn excuses voor mijn achterdocht... Ik, ik vind het beroerd dat ik me juist tegenover jou zo vergist heb. Ja, heel erg goed. <laughs> we, we, wat denk je van een glasvruchtensap? Of, uh, of deze keer iets pittigers? Ja, deze keer wel graag, Joop. Ik ben vanavond vrij van dienst en ik heb echt wel behoefte aan een opknapper. Goed, onweerlijk. Oh, <laughs> zo. Nou, chin-chin. Op je succes in de zaak, Reinders. Dank je, ook. Uh, uh, Wim, luister eens. Ja? Zou je. Uh, ja, kijk, ik zou het op prijs stellen als je mij. Uh, bij wijze van teruggekeerd vertrouwen. Uh, het verloop van het verhoor-verniezing zou willen vertellen? Tenminste, je maakte er straks een opmerking waaruit ik begreep dat je. dat je in Rotterdam geweest bent. Uh, ja. Ja, ja, dat ben ik inderdaad. Nou goed, ik zal je een resume geven van het verloop van deze dag. Dan kun je zelf begrijpen waarom het me geen stap dichter bij de oplossing heeft gebracht. <kliek> Zoals je weet, had een van mijn Rotterdamse collega's de weg voor me geëffend... door een onderzoek naar hem in te stellen... en hem voor het geven van een informatie op het hoofdbureau te Rotterdam uit te nodigen. Oh. Meteen na mijn aankomst vertelde mijn collega het resultaat... Het spijt me dat ik je moet ontmoedigen, Versteeg. Maar al wat onze recherche over Niesing te weten is gekomen... zal je geloof ik niet veel verder brengen. Oh, is het zo negatief voor mijn onderzoek? Volkomen negatief. Het heeft ons na drie dagen een zo vlekkeloos leven getoond... dat het een voorbeeld voor iedere burger kan zijn. Zijn bankzaldo is behoorlijk, zijn inkomen eveneens. Van schulden of speculaties is niets te vinden. Hij interesseert zich voor sport, kunst en reclassering. Is een zeer bemiddellijk man en overal een graag geziene gast. Een van mijn superieuren, die kent het persoonlijk zeer goed... en is zelfs bereid voor hem garant te staan. Mm, een prachtig portret, maar... voor mij wel wat erg glad. Tje. Is er nou niets om het tanden in te zetten? Hè? Bijvoorbeeld geruchten over minder oerbare praktijken... welke nooit openbaar zijn geuit? Wat doel je eigenlijk op? En biedt die affaire Reinders zoveel mogelijkheden? En ja, Lent. Al stond Reinders als financieel deskundige geboekt... het onderzoek van zijn bescheiden bracht nog wel iets anders aan het licht... Hij was in werkelijkheid een deskundige in dubieuze financiële transacties... ...fraude, woeker en wel zeker chantage. Maar in zijn papieren is niet te vinden voor een ten laste legging aan wie dan ook. Zeg, is die Missing uh, dicht in de buurt? Ja, hier in de kamer, hiernaast. Hier naar buiten en dan de eerste deur links op de gang. Hij is alleen, maar zou wel ongeduldig geworden zijn. Nou, dan zal ik hem maar niet langer laten wachten... Ik kom straks nog wel even bij je binnenlopen. Oké. Okay. En uh, succes. Dank je. Hé. Hey. Dat, dat lijkt wel. Hey. Meneer Niesing, als ik het juist heb. Ja, ik ben Niesing. En met wie heb ik het genoegen? Inspecteur van Steeg uit Den Haag. Mag ik u mijn excuses aanbieden dat ik u even moest laten wachten? Ja, hoort u mij een goede, maar ik heb aan excuses werk. Mijn werkprogramma is overvoerd en ik had een half uurtje uitgetrokken voor dit bezoek. Ik zit nu al anderhalf uur te wachten en ik weet nog steeds niet waarom. Dan, dan zal ik snel ter zake komen, meneer Niesing. U bent directeur van de verzekeringsmaatschappij Euro-risico? Inderdaad, ja. Als mijn informatie juist is, komt u voor uw maatschappij nog alles in Den Haag? Jawel. Mag ik u vragen wanneer dat voor het laatst is geweest? Jazeker. Eens dus kijken, uh, vorige week woensdag. Ja. Had u iets speciaals in Den Haag te doen? Ja, natuurlijk. Ik ga midden in de week. Niet voor mijn genoegen naar Den Haag. Ik bedoel, had u uw komst voorbereid... door speciaal op die dag diverse afspraken te maken? Dat doe ik altijd. Weet u nog op welk tijdstip uw laatste afspraak was bepaald? Om acht uur. U moest zo even in uw geheugen zoeken... welke dag in de vorige week u in Den Haag was... Maar betreffende het uur van uw laatste afspraak, bent u onmiddellijk zeker? Mag ik u vragen hoe dat komt? Nou, ja, zeker. Ik heb in Den Haag een, uh, een adres waar ik eens per maand s'avonds om acht uur een korte bespreking heb. Het uur staat wel vast, maar de dag is afhankelijk van mijn bezoek aan Den Haag en is dus elke maand verschillend. Maar, duurt die bespreking lang? Nee. Hoogstens een kwartier. Als dat uw laatste bezoek was, hebt u ongeveer half tien uur thuis kunnen zijn. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Mag ik u ook eens iets vragen, meneer van Versteeg? Natuurlijk, gaat u gewoon. Waarom wilt u mijn gangen van vorige week woensdagavond zo nauwkeurig weten? Meneer Nissing, ik zal voor zover de discretie toestaat open kaart met u spelen. Ik was genoodzaakt in verband met een misdaad in Den Haag een onderzoek naar uw antecedenten te doen, maar wat we hebben gevonden is alleen maar te waarderen. Dus ik ben volkomen onbevooroordeeld het gesprek met u begonnen. Wat ik van u wil zijn alleen maar wat informaties die ik nodig heb... om de verklaringen van enkele betrokkenen te verifiëren, meer niet. Mag ik u mijn laatste vraag stellen? Goed. Uit uw laatste antwoord blijkt dat u niet om circa half tien thuis was. Wilt u mij de oorzaak vertellen, meneer Niesing? Jawel, toevallig ontmoette ik smiddags een relatie... en maakte een afspraak voor die avond erbij. Ik ging zodoende pas om tien uur uit Den Haag weg. Hebt u bezwaar om die relatie te noemen? Uh, nee. Tenminste, als u discreet informeert of mijn verklaring juist is. Even discreet als ik in dit gesprek tegen u ben. De heer Esser, die op de Grootstraat 122. Dank u. Nog één vraag. Hoe laat was het toen u bij de heer Esser arriveerde? Zo'n kwart voor zeven. Ik heb daar gegeten. Oh. Ik, ik meende dat u zo even iets zei over een maandelijks bezoek om acht uur. Het is me even niet helemaal duidelijk meer. Dat had ik smiddags bij het maken van die afspraak met Esther al geregeld. Ik ben s'avonds van kwart voor acht tot half negen even weg geweest. Oh, juist, ja. Nog één vraag, meneer maar nu werkelijk ja. de laatste. Ja. Hebt u bezwaar de relatie van uw bezoek om acht uur te noemen? Ja. Dat is jammer. Ik meende klaar te zijn. Meneer Niesing, uw verklaring over het bezoek van zeven tot tien uur bij de heer Esser, hoef ik niet meer te verifiëren. Dat was me namelijk al bekend. Ook van uw afwezigheid, van kwart voor acht tot half negen ben ik op de hoogte. Als u mij vertelt, waar u van acht uur tot kwart over acht. Of was het die avond korter? Nee, langer. Ik ging al om tien voor half negen weg. Wel nu. Als u mij zegt waar u om tien voor half negen wegging, zal ik zeer discreet informeren. En als het klopt, is dit gedeelte van mijn onderzoek afgesloten en hoort u nooit meer iets van mij. Ja, meneer Niesing, u moet toch begrijpen dat ik deze vraag niet uit bot en nieuwsgierigheid stel. Ja, dat begrijp ik best, maar dat bezoek heeft zo'n privé karakter... dat ik beslist weiger hierover inlichtingen te geven. En het spijt me, maar ik moet toch op antwoord aandringen. U kunt mij niet dwingen. Oh, jawel, meneer Niesing. Maar ik geloof niet dat dit nodig is. Waarom wilt u geen vertrouwen in me stellen? Kijk, inspecteur. Als ik zeker wist dat mijn verklaring... geen ellendige gevolgen voor de betrokkenen zou hebben, dan... ja, dan gaf ik onmiddellijk de verlangde inlichting, maar... Ja, u ja, ogenomleeg... Meneer Niesing, begrijpt u me goed? U bent voor mij geen verdachte. Ik neem u geen verhoor af. In een vrijwillige verklaring hoeft u niet meer te zeggen... dan ik voor mijn onderzoek moet weten... Het hoe en waarom van uw bezoeken aan dat adres raken mij niet. Weigert u echter, dan maakt u uzelf en die bezoeken verdacht. Dus ben ik verplicht nasporingen te doen. De beslissing is verder voorkomen aan u. Ja. Mm. Ik bracht een bezoek aan mevrouw Jurissen. Mevrouw Jurissen? Soms in de Van der Venestraat? Inderdaad, inspecteur. Ik zal dergelijk zijn... Als haars politieman met u natuurlijk op de hoogte met het geval Jurussen. Hij was incasseerder van onze maatschappij en verduisterde 4000 gulden. Natuurlijk moesten wij een vervolging in laten stellen... maar persoonlijk wist ik door welke moeilijkheden de man hiertoe was gekomen. Ik wou hem graag helpen om weer een werkring te vinden als hij vrijkomt... en heb dat ook wel voor elkaar. Maar dan moet de man bij zijn terugkeer thuis geen ellende en armoe vinden. En daarom ga ik eens per maand een kwartiertje naar mevrouw Jurussen... Het is voor haar een zekere morele steun. En ik geef haar bijvoorbeeld raad voor, uh, voor de opleiding van de oudste jongen en dat soort dingen. En uh, ja, nou ja, af en toe spring ik financieel wel bij. Maar ik geloof niet dat ze dit opgeeft aan de officiële instantie... waar haar gezin gedurende de detentie van haar man in ondersteuning is. Ik zou het verschrikkelijk vinden als mijn verklaring tot gevolg zou hebben dat mevrouw Joris... Uh... Nou Joop, over afbluffen gesproken... ...ik was afgebluft. De goedzak begreep niet eens dat ik op zijn vrijwillig gegeven inlichtingen... ...waarvan ik de waarheid niet kan bewijzen... ...en die hij elke ogenblik weer kan intrekken... ...moeilijk een vervolging wegens oplichting van sociale zaken kan beginnen. Bovendien was ik daarvoor niet naar Rotterdam gekomen. Mijn eigen onderzoek is urgenter en sociale zaken heeft zelf controleurs. Ik stelde hem dus gerust, dankte voor zijn medewerking en maakte dat ik wegkwam. En uh, heb je verklaring nog gecontroleerd? Natuurlijk. Nou, ik ben benieuwd te horen hoe jullie zoiets gedaan krijgen zonder namen van de betrokkenen te noemen. Het is doodsimpel. Ik ben vanuit Rotterdam regelrecht naar de Van der Venestraat gegaan. Toen ik aanbelde, deed mevrouw Jorissen zelf de deur open. Meneer. Dag mevrouw Jorissen. Als ik mijn naam noem, dan moet u niet schrikken, want daar is geen enkele reden voor. Waar ik voor kom, heeft niets met uw man te maken. Het alles. Ik geloof dat hij gauw weer thuis komt, hè. Ja, maar wie bent u dan? Ach, neemt u me niet kwalijk. Ik ben inspecteur Versteeg. Oh. Ik onderzoek de kwestie van een gestolen auto. De wagen is vorige week woensdagavond om ongeveer acht uur aan het begin van deze straat gestolen. Wilt u, wilt u soms even binnenkomen, inspecteur? Ach nee, dat is de moeite niet. Het gaat me om een enkele vraag. Een, uh, een agent van de politiepost aan de overkant meent zich namelijk te herinneren... dat die avond een tijdje zo'nzelfde zwarte auto hier voor uw huis heeft gestaan. En wat ik nog graag wil weten is dit. Hebt u die wagen gezien? Of hebt u er enig idee van van wie die wagen is? Nee. Nee, ik kan me niet herinneren een auto te hebben gezien. Het zou ook een stom toeval zijn als je net naar buiten kijkt... terwijl er even een auto voor je deur stilhoudt. houdt. Jawel, ja, maar het was niet even. Volgens de opgave was het ongeveer van acht uur tot kwart over acht. Een vol hier dus. Oh, ja, dat kan ook wel zonder dat ik het zie of of het me later nog herinnert. Bovendien... Hoe lang is dat al geleden? Wanneer was dat, zei we? u? Vorige week woensdagavond om acht uur. Ah, oh Maar dat was geen gestolen auto. Nee, niks. Dat, dat was meneer zijn eigen wagen waar hij steeds... Waar, daar rijdt hij altijd mee. Nou, ik hoor het al. Ik ben voorkomen op het verkeerde spoor. U kent de eigenaar blijkbaar heel goed. Hè? Ja. Wie is het, als ik vragen mag? Meneer die... Een meneer die eens per maand even aankomt... om te, te horen of alles goed gaat met de kinderen en zo. Oh, juist. Ja, er zijn in de gezin nu eenmaal altijd zaken... waarin het advies van een man gewenst is, hè? Het is maar gelukkig dat die man binnenkort weer thuis is. Eh, tussen haakjes, hoe is de naam van uw bezoeker? Hé, hey, het, het is mijn man zijn vroegere directeur. Oh, wacht eens... Was dat niet van een Rotterdamse verzekeringsmaatschappij? Ja, van de eurorisico. Juist, dat is meneer Nessing? Nissing? Nee, Nissing. Nissing, ja, ja, dat was het. Nee, nee dat is geen autodief. Hè? Volkomen verkeerd voor. Tenminste, als de tijd klopt. Was dat bezoek omstreeks die tijd? Meneer komt altijd precies om acht uur. Heel toevallig hebben we vorige week nogal wat lang gepraat... over de rapporten van de kinderen en zo... Hij had om half negen nog een bespreking, dus hij moest zich haasten om daar op tijd te zijn. Maar hij ging pas om tien voor half negen weg. Klopt, precies. Nou, mevrouw Joris, als ik u was, dan sprak ik met de heer Niesing maar niet eens over dit onderhoud. Hm? Hm? Het is voor hem een vervelende zaak te denken dat wij hem voor een auto die vielden. Oh, hm? Nee, ik zou het hem niet eens durven vertellen. Het is zo'n echte heer. Vorige maand nog, toen meneer hier was, toen kwam juist mijn broer op die diep. Zo zie je, Joop. Het is heus geen heksentour om een verklaring te krijgen zonder achterdocht te wekken. Nee, nee, maar even goed vind ik het handig gedaan. Zeg wat ik vragen wilde. Uh, hoe komt het dat jullie nu pas uh, die notitie met mijn naam op het kantoor van Reinders hebben gevonden? Nou, toen ik na mijn gesprek met mevrouw Joris op het bureau terugkwam, werd ik opgewacht door een lichtelijk geagiteerde rechercheur van straten. Inspecteur, blij dat u er bent. Hoezo, van Straten? is er nieuws? Ja, inspecteur, ik zat er eigenlijk al een beetje mee in mijn maag. Wat nou, van straat? Als je niet wist hoe je moest handelen... had je toch tijdens mijn afwezigheid contact met de hoofdinspecteur kunnen opnemen? Ja, dat weet ik, inspecteur, maar... Ja, het is maar... Nou ja, misschien wilt u dit liever zelf behandelen. Waarom? Wat is het dan? Nou, oh, het is een aanwijzing die ik vanmorgen vond toen we de spullen van Rijnders voor de tweede maal onderzochten. Heb je het proces verbaal van dat onderzoek al geschreven? Nee, inspecteur. Kijk, ik... Uh, ja... Ik wist niet of ik er goed aan deed, hè, maar voor ons in het proces verbaal op te nemen. En daarom eh, heb ik met de cijfer maar gewacht tot u terug was. Maschiro, hoe heb ik het nou met je? Je kunt toch geen aanwijzing uit een proces verbaal houden? Ja, dat weet ik wel, inspecteur. Maar nou ja, ik. Eh, ik weet dat de persoon in kwestie een goede kennis van u is, hè. Hm? Een goede kennis van mij? Over wie heb je het? Over meester Nijhoff, inspecteur. En wat is het voor een aanwijzing? Dit, inspecteur. Meester J. Nijhoff. Telefoon 1, 0, 1, Vraagteken, Guldenteken. Ja, ik begrijp wel. Ja, ja, Van Straten, ik zie de portée van deze notities volkomen in... Ja, maar wat moet ik doen, inspecteur? Dat zal ik je zeggen, Van Straten. Ik vind je houding hierin zeer sympathiek en ik waardeer je goede bedoeling... en ik vind het erg prettig dat de verhouding in ons werk zo goed is... dat jij haast je plicht zou vergeten alleen om mij in dienst te bewijzen. Maar ga nu achter je schrijfmachine zitten en... Type je procesverbaal alsof de naam Nijhoff voor jou niets meer betekent dan iedere andere willekeurige naam. Oké, okay, inspecteur. Een, een ogenblikje, van straat. Ja, inspecteur. Was deze aantekening zo goed verstopt dat ze bij het eerste onderzoek van Rijndord bescheiden niet gevonden had kunnen worden? Oh, Nee, inspecteur, een In tegendeel. Ze lag voor het grijpen, namelijk onder de grote onderlegger op het zijbureau. Ja, waarschijnlijk is ze de eerste keer bij het optillen door de luchtdruk tegen de onderkant blijven kleven en zo doen zodoende niet gevonden. Ja, ik begrijp het, ja. Uh, van Straten, heb je ja. alle brieven waarvan wij vermoeden dat ze tot chantage dienden hier? Ja, hey, inspecteur. Ik herinner me twee brieven op blauw papier van een dame afkomstig. Wil je die even voor me pakken? Zeker, inspecteur. Alsjeblieft, inspecteur. Negen brieven in totaal. En hier twee blauwe. Dank je. Ja, begin maar met je rapport, Van Straten. Dat ja, is precies wat ik me herinnerde. In deze twee brieven wordt door een zekere J advies gegeven... en medewerking beloofd aan een strafbare handeling... die achteraf geen doorgang vindt. Maar ja, toch geen brieven die men graag in handen van anderen zou weten. Het zou natuurlijk mogelijk zijn. Bovendien, vanmorgen in Rotterdam ging ik een kamer in... waar Niesing stond met zijn rug naar de deur. Voordat hij zich omdraaide, meende ik stellig dat het Nijhof was diezelfde vergissing kan Esser gemaakt hebben... toen hij mij op voor aanslag aanzag... op de avond van de moord in de Rijouwstraat. Wilt u het zelf behandelen, inspecteur? Of hebt u... Ja, dit behandel ik zelf, vanavond nog. Wilt u dat ik meega? Dank je, verstaande. Ik ga alleen. Als het raak is, verwacht ik geen moeilijkheden. Begrijp je nu mijn houding bij mijn komst vanavond, joh? Ja, natuurlijk, Wim. Geen mensen die jou kent, zou een andere houding van je verwacht hebben. Bovendien... Eh... Ik herken nu volmondig dat deze aanwijzing in uw geheel inderdaad een mogelijkheid inhield die je niet uit vriendschap over het hoofd moet zien. Oh, ik ben blij dat je dit zelf ook inziet. Nou ja, zand erover, ja, ik wou dat we wat een beetje meer houvast vast hadden. Vanmiddag, voordat ik het bureau verliet, kreeg ik nog een sneer van de chef... dat het al de zesde dag was en ik nog geen spoor had gevonden... Enfin, Morgen maar weer met frisse moeten verschillende gegevens verder uitpluizen. Daarna inspecteur Posteg op een ander onderwerp overging en kort op mijn woning verliet niet. Hm. Zondag arrestant, dat is een hele vreemde gedachte. Want zonder dit aanliep, die zou ik de hele nacht doorgebracht hebben op een stroozak... in een arrestantencel van het Hofjoor. En de andere dag werd de rechtercommissaris overgebracht naar het Huis van bewaring in de Kazubaïstraat. <laughs> ja, wat een een alibi door een broerderheid kon voorkomen. Hè? Er vijf verschillende grote zaken die ik in behandeling had. eiste de eerst volgende dagen zo mijn aandacht... dat ik het gebeurde op die avond bijna vergat. Totdat op maandagmiddag, 29e... twaalf dagen na de vrijdag, mijn hospita een dame aandiende... die geweigerd had haar naam te noemen... maar dringend om een onderhoud verzocht. Nou, ik... Euh, ik zei haar in mijn kantoor te laten... en liet haar plaats nemen... Direct na het vertrek van mijn hospita opende zij het gesprek. U bent meneer Nijhoff, de advocaat? Ik ben Nijhoff, uh, ja mevrouw. En met wie heb ik het genoegen? Mevrouw Esser. Ach, uit uw de Grootstraat. Ja. Misschien begrijpt u nu waarom ik tegen uw huishoudster mijn naam niet wilde noemen. Natuurlijk, mevrouw Esser, natuurlijk, ja, ja. <laughs> uh, waarmee denkt u dat ik u van dienst kan zijn? Ik wilde u vragen om de verdediging van mijn man op u te nemen. Maar... Heeft die man dan nog geen verdediger? Nee, meneer. Ik heb eerst afgewacht of mijn man weer thuis kwam. Maar dat gebeurde niet. En toen ik vrijdag in het huis van bewaring voor het eerst op bezoek kwam... vroeg hij of ik daarvoor wilde zorgen. Hij zei niet te verwachten voorlopig in vrijheid te worden gesteld. Ja, ja, ja, ja. ja mag, ik vragen, mag ik vragen hoe u ertoe gekomen bent om mijn bemiddelingen te roepen, mevrouw? Ja, dat was een raad die ik van een relatie van mijn man kreeg. Hij had gehoord dat u de laatste jaren als strafpleiter nog een succes had. Zo. Ja, een heus, meneer Nijhoff. Mijn man heeft die reizigers dus niet vermoord. Daar ken ik hem veel te goed voor. Natuurlijk is het verkeerd dat hij zijn schuldbekend en is willen nemen. Maar is het nou zo erg dat zij mijn afwachting van de uitspraak niet vrij kunnen laten? Ja, mevrouw Essen. Maar u moet die zaak toch wel in het juiste licht zien? U kunt natuurlijk wel overtuigd zijn van de onschuld van uw man. Aan de moeite bedoel ik dan, maar... ...of de recherche dat met u eens is. Betwijfel ik. Want voor zover ik van deze zaak op de hoogte ben... ...is er nog steeds geen andere verdachte. En zijn de aanwijzingen tegen uw man wel heel erg sterk. Zijn enige verdediging is zijn eigen verklaring... ...van het gebeurde op die avond... ...en die kan even goed gefantaseerd zijn. Zeer terecht heeft dus de rechtercommissaris... ...na de eerste vier dagen zijn voorlopig recht is verlengd. En zolang er geen aanwijzingen in zijn voordeel aan het licht komen... ...zal het voor mij heel moeilijk zijn in appels zijn onmiddellijke invrijstelling te verkrijgen. Wonderen verrichten kan ik niet, mevrouw Esser. Nee, dat begrijp ik wel. Maar wat moet ik nou doen? Ja, niets. Nee, begrijp mij goed, mevrouw Esser. Uh, het heeft geen enkele zin om u tot de rechtercommissaris... of wie dan ook te wenden. Al wat gedaan moet en kan worden, wordt door mij gedaan... dus toch u mijn maatregelen niet door uw eigen machtig optreden. U bedoelt dat u mijn man wilt verdedigen? Tenminste, ik... Uh, ik zal hem in het huis van bewaaring een bezoek brengen... om zijn zaak te bespreken en hem een machtiging te laten tekenen... om voor hem op te kunnen treden. Daarna zal ik de stukken opvragen, bestuderen... en aan de hand daarvan bepalen welke stappen in dit stadium mogelijk zijn. Daar zult u voorlopig tevreden mee moeten zijn, mevrouw Esser. Oh, meneer Neijhoff. Ik ben al blij dat er tenminste iemand iets voor mijn man gaat doen. Dat me zitten afwachten is gewoon niet vol te houden. Begrijp ik best, mevrouw, maar nogmaals... u zult toch uw geduld moeten bewaren en afwachten hoe de zaak zich ontwikkelt. Wanneer moet ik weer bij u terugkomen of mag ik wel blijven? Uh, nee, geen van beide. Ik heb uw adres, uw telefoonnummer heb ik ook. Dus als het nodig is, dan stel ik mij met u in verbinding. Ik wil zeggen tot zo lang sterkte, mevrouw Essen. Dank u, meneer Nijhoff. Oh ja, dat is waar. één enkele vraag. Het is uh, misschien geen prettig onderwerp, maar uw man werkt voor eigen rekening en risico, en zijn bedrijf staat niet praktisch stil. <tus> ik had graag enige. ...zekerheid betreffende de onkosten en het honorarium voor mijn bemoeienis. Ach ja, dat vergat ik nog te zeggen. Maar dat is wel in orde. Die relatie van mijn man zal voorlopig alles betalen... ...dat later wel met hem regelen. U kunt dus uw rekening naar hem opsturen. Dat is de heer Niesing, directeur van de Eurorisico. Hij woont in Rotterdam. Meneer Niesing had namelijk bezoek gehad van een inspecteur hier uit Den Haag... ...naar aanleiding van het bezoek wat hij op de avond van de moord bij ons staat. krankzinnig ja, een ander woord wist ik er niet voor. Dat men uit alle advocaten ter wereld, juist mij, had uitgekozen voor de verdediging van C.S.R. Ja, de werkelijkheid is ongelofelijker dan de grootste fantasie. In elk geval, ik had er een zaak bij gekregen die redelijke perspectieven bood. En bovendien, nog nooit had ik een verdediging in het vooruitzicht gehad waarbij ik zo absoluut aan de onschuld van mijn cliënt geloofde als in dit geval. Afruin de volgende ochtend vroeg en verkreeg ik een onderhoud met Essen in de besprekingskamer van het Huis van Waring. Hier is meneer Essen, meester. Yes, dank u, bewaarde. Uh, meneer Esser, uh, ik ben Nijhoff, advocaat en procureur. Ik wilde graag een onderhoud met u hebben over de verdediging in uw zaak... op verzoek van uw vrouw. Kunt u ermee akkoord gaan? Natuurlijk, meneer. Dan is het er nooit, bewaarde. Ik heb het gehoord, meester. Uh, wilt u bellen als u klaar bent? Hier zit de knop... <kling> zo, laten we erbij gaan zitten, meneer Esser. Het is hier wel niet zo comfortabel als in u of mijn kantoor... ...maar we kunnen er toch iets van maken. Hè? Een sigaret? Graag. Ja. Alsjeblieft. U uh, had aan uw vrouw gevraagd een verdediger voor u te zoeken. en Ze heeft mij verzocht al zodanig voor u op te treden... ...maar voor ik uit u overga moet ik eerst uw toestemming hebben... Dan staat u namelijk volkomen vrij welke advocaat u uw zaak opdraagt. Ook kunt u tijdens de behandeling van uw zaak van verdedigen veranderen... indien u meent dat ik bijvoorbeeld uw belangen niet voldoende behartig. Ik zou niet weten. Ik bedoel, als mijn vrouw u stuurt, is het wel in orde. Prachtig. ik heb een verklaring bij me die u dan moet tekenen... ...waardoor u mij machtig alle stappen in uw belang te mogen doen. Ik moet straks ze maar eens even lezen. Zo, nou eens kijken waar we zullen beginnen... Mm, oh ja, meneer Esser. Had u bij uw arrestatie geld in uw bezit? Ja, ik bedoel, heeft u hier een kantinekrediet kunnen openen... of heeft u hiervoor nog geld nodig? Nee, ik had geld genoeg bij me. Ik had namelijk het bedrag van mijn aflossing aan renders nog in mijn zak. En zodoende krijg ik uit de kantine praktisch alles wat het reglement toestaat. de Sigaretten, lucifers, schermesjes, melk, thee. En ik krijg aan het eind van de week een abonnement op een dagblad dan voel ik me misschien weer een beetje gewoon mensen, en niet meer zo alleen en buiten alles staand. Ja, ik begrijp het natuurlijk, ja. ja. Maar, eh, maar mag ik u wat vragen, meneer Nijhoff? Natuurlijk, meneer Esser. U bent van u of mijn cliënt. Ja, ja, maar eh, dat is het nou juist. Ik had het zo even over voldoende geld... maar tenslotte weet ik op geen stukken na wat dit alles gaat kosten. Ik bedoel, mijn mijn verdediging en zo... zo'n groot banksaldo bezit ik niet... Heeft u enig idee wat dit voor kosten voor mij meebrengt? Uh, nee, meneer Esser, nee. Dat is geheel afhankelijk van de hoeveelheid werk die ik moet verrichten. En vooral van het aantal keren dat uw zaak voorkomt. Maar uh, over de financiële kant zou ik mij voorlopig maar geen zorgen maken als ik u was. Kijk, een van uw zakelijke relaties heeft met uw vrouw afgesproken... voorlopig alle kosten voor zijn rekening te nemen. En later, als u weer vrij man bent, dan kunt u met hem een regeling treffen voor de terugbetaling. Ik heb hem gisteravond opgeweld en hij heeft mij beloofd dit meteen schriftelijk te bevestigen, dus dat zit wel goed. Een zakelijke relatie. Wie in vrede is nou? De heer Nissing uit Rotterdam. Niesing? Maar wat heeft hij hiermee te maken? Wel, naar aanleiding van uw verklaring heeft hij bezoek gehad van een inspecteur van politie. Die vertelde op de hoogte te zijn van het bezoek van hem aan u op de avond van de 17e. Nog eerst vroeg hij daar geen aandacht aan en... Maar toen hij verschillende keren telefonisch probeerde u te bereiken... ...voor een zakelijke afspraak... ...en uw vrouw steeds maar zei dat u niet thuis was... ...kreeg hij argwan. Hij kwam naar uw huis en... ...nou ja, u begrijpt... uw vrouw kwam er niet uit... ...en ze vertelde toen de hele geschiedenis. Maar daar heeft ze bij haar bezoek aan mij niets van gezegd. Wel, waarschijnlijk om de heer Nissing hier niet verder in te betrekken... dan nodig is. Want uh, dat gesprek had natuurlijk plaats in tegenwoordigheid van een waarder. Ja, dat wel. Ja, nou, dan is het wel duidelijk... Het is haakjes. Als u wenst dat de heer Niesing ook zakelijk voor u optreedt, dan is hij daartoe bereid. U kunt er dat schriftelijk verzoeken en een brief aan mij zenden. Brieven aan uw verdediger vallen buiten de censuur en worden dus direct doorgezonden. Buizen nu een gereglementeerd aantal brieven, maar u mij zo vaak schrijven als u wilt, al was het elke dag. Ja, ja, dat begrijp ik. Goed, meneer Essen, laten we dan nu tot de zaak komen. En zo nam ik de verdediging op mij in de vreemdsoorterste zaak die ik ooit in mijn loopbaan als strafpleiter had aanvaard. Ook was ik nooit tevoren zo op de hoogte geweest van alle details betreffende de verhoren van het verdachten en het getuigen buiten het officiële proces of als in dit geval. Ja, dat was uh, ook de mening van inspecteur Versteeg. Toen hij dezelfde avond een week na zijn laatste bezoek plotseling weer in mijn kamer stond. Al hoe ik mij dan natuurlijk wel voor hem onmiddellijk van mijn nieuwe cliënt op de hoogte te brengen. Hier, steek eens op. Ik ben blij dat je er bent. Dank je. Ja, ik heb een drukke week gehad. En dat is nog wel het ergste, zonder enig resultaat. Oh, dat is beroerd, zeg. En uh, heb je in direct verband met de zaak nog wel mogelijkheid over? Nou, niet veel meer. Met vrijwel elke beschikbare rechercheur hebben we gewerkt aan de antecedenten en alibis van de debiteuren. Het is gewoon een papierwinkel. Ik heb geloof ik meer processen verbaald dan de bomen staan in het Haagse bos. Oh ja, en passant hebben we ook nog verschillende chantagebrieven kunnen invoegen. Je meent het. Ja, ja, meneer uh, Thomas. Dat was niet de enige die een afkoopsom bij wijze van krediet in afbetaling had lopen. Alleen dat zat voor ons niks bij. Allemaal privébelangen. Geen enkel feit dat een directe vervolging rechtvaardigde. Dus ik sta vrijwel net zo ver als een week geleden. Nou, dat ziet er niet, dan niet zo uh, hoopvol uit voor mijn cliënten. Wat bedoel je? Je cliënt? Ja, de heer C.J. Esser. Esser, jouw cliënt? Bedoel je dat, dat zij als een verdediger wilt optreden? Wilt optreden? Nee, zo ligt de zaak niet. Ik doe dit op uitdrukkelijk verzoek van enkele belanghebbenden in de komende zaak, Esser. Verstaan me niet verkeerd, Joppa... Ik zou het toch wel prettiger hebben gevonden wanneer je dit nieuws direct bij mijn komst had verteld. Maar nou, ik zie niet in wat dat in dit stadium van de zaak voor verschil maakt. Jawel, je moet toch begrijpen dat het niet correct is wanneer ik, die de bewijzen van zijn te vinden... ...alle bijzonderheden van het onderzoek buiten de officiële verbalen om met jou, zijn verdediger, zit te bespreken. Nee, dit, dit heb ik geen ogenblik kunnen verwachten. Normaal heeft een verdachte binnen een week een verdediger toegewezen gekregen of zelf aangewezen. Ik meen dat dit bij Essen ook al lang gebeurd was. Nou, ik weet niet waardoor, maar in elk geval was dat tot gisteren niet het geval... Ik heb vanochtend mijn eerste onderhoud met hem gehad en zijn achtering gekregen. Maar nogmaals, ik ging niet uit mezelf. Op verzoek van anderen. Eh, toch geloof ik, dat willen van mijn gemoedsrust, dat het beter is om geen opzettelijk contact over deze zaak te hebben... zolang er geen uitspraak tegen wie dan ook is gevallen. Maar luister eh, naar... Nou nee, eens... Joop, laten we daar niet over discussiëren. Dat heeft geen zin. Kom nou toch Wem. Als ik opzettelijk een verdediging had aangeboden met de gedachte... geen pleiter weet er zoveel van als ik... en daardoor zit er van mij een redelijke kans op succes in, ja dan. Maar hoe het op verzoek is gebeurd, ligt de zaak er immers heel anders... Is het op verzoek van zijn vrouw? Eh, uh, uh, ja. u de financiële consequentie van een verdediging door meester Nijhoff... of ben jij plotseling teruggestapt op hele of halve prodeo-zaakjes? Nou, ja, dat is toch sarcastisch, wemmer. Er is helemaal gesproken van prodeo. Integendeel. De man die zich voor mijn honorarium garant stelt, is volkomen solvent. Hmm. Bezwaar tegen het noemen van zijn naam? Eh, uh, nee, nee, nee. nee. Bovendien, je kent hem. En je eigen onderzoek heeft hem volkomen buiten de zaak geplaatst. Het is de heer Niesing. Niesing? Wat ter wereld heeft Tino voor belang bij de verdediging van Esser? Dat Nissing belang had bij de verdediging van Esser, dat geloofde ik beslist niet. Eerder vermoedde ik dat hij het pure goedheid hielp. Dezelfde reden waarom hij blijkend het onderzoek in Rotterdam zich voor reclassering interesseerde. Hm? Maar, ik had mijn zin. Opnieuw was Nissing in de gedachte van inspecteur Versteeg bij de zaak betrokken. En dat bracht al licht twijfel en tijdwinst ten voordele van de werkelijke dader... of dat nu mijn cliënt was of een ander. Zelf concentreerde ik mij op het pleidooi... wat ik wilde houden... bij de behandeling van het appel... tegen de voorlopige hechtenis van Esser. Op begrijpelijke gronden... meende ik wel een looppunt van ons... voor hem te kunnen verkrijgen... waardoor hij tenminste zijn zaken weer kon voortzetten. Dit een lastenlegging... vermeldde ten slotte niet moord... maar als hoofdzaak poging tot verduistering... van zijn schuldbekentenis uit de nalatenschap van Reinders. En gezien zijn... Uh, zijn blanco strafregister, de ongezochte gelegenheid tot de daad... zijn paniektoestand en het feit dat recidive niet te vrezen was... zou waarschijnlijk toch een voorwaardelijke veroordeling volgen. Nou, in overeenstelling met zijn besluit kwam inspecteur Versteeg niet meer op bezoek... en bleef ik dus van het verder voorloop van het onderzoek onkundig. Zo verliepen er tien dagen, waarin het mij inderdaad gelukte... in afwachting van de openbare behandeling... een voorlopige in voor eerst te verkrijgen. Ja, yeah. en zo werd het dan vrijdag, de 9 september, 23 dagen na de moord op Reinders. Toen om half tien s ochtends de bel van de voordeur overging. Even later stapte twee rechercheurs mijn kamer binnen en verzochten mij met een mee te gaan naar het hoogbureau van politie. voor het geven van een uh, informatie. Nou ja, tegen deze min of meer officiële informatie had ik natuurlijk niks in te brengen. En tien minuten later stond ik tegenover inspecteur Versteeg. Meneer Nijhof, neemt u plaats. Ik heb u verzocht hier te komen. Verzocht? Genoodzaakt hier te komen. Omdat ik u enkele vragen wilde stellen... in verband met ons onderzoek in de moordzaak Reinders. Om te beginnen wilde ik u iets laten horen. En wel dit... Ja, u hoort het goed. Het komt uit die kleine luidspreker daar in de hoek. Herkent u deze muziek, meneer Nijhoff? Jawel. De bolio van Maurice Ravel. Juist. Stop maar van straten. Ja, hebt u mij alleen daarvoor hier laten komen? Nee, nee. ik wilde u iets heel anders vragen. Toen de vorige maal deze muziek in dispuut was... verklaarde u toch uitdrukkelijk dat ik de bolero op de avond van de moord... op het tijdstip van de uitzending uit uw radiotoestel hoorde komen. Ja, nee, dat was ook zo. Zo? Vreemd. Want op het tijdstip van de uitzending was ik niet in uw kamer. Maar, maar, maar, maar daar hebben we destijds toch alle tegendeel van kunnen bewijzen. Door informatie van... Het... Meneer Nijhoff, luister. Ik zal u vertellen hoe ik toevallig opliep tegen de sleutel van een raadsel... dat me sinds die avond niet uit mijn gedachten is geweest. In het onderzoek van de chantagebrieven uit Reiners kantoor... ...behandelde ik uit persoonlijke motieven... ...zelf de algenoemde epistels van J aan zijn nicht Jana. Verschillende gegevens in de twee brieven... ...hielpen mij tenslotte aan de volledige naam en het adres van Jana. Maar bij mijn bezoek aan de dame in kwestie... ...leek het aanvankelijk of ik op dood spoor stond. Goedemiddag, meneer. Dag, juffrouw. Ik wilde mevrouw vrouw even spreken. Ik wilt u vragen of het gewegen komt. Mijn naam doet niet zo zaken. Zegt u maar dat het voor een dringende privé kwestie is? Nou, oh, het speelt me heel erg, meneer, maar mevrouw is niet thuis. Zo. En hoe laat verwacht u mevrouw weer terug? Nou, voorlopig niet hoor. Meneer en mevrouw zijn vier weken geleden op reis gegaan. En dat kan nog wel vier maanden duren voordat ze terugkomen. Hoi, oh, ja, dat duurt me te lang. Hebt u enig idee hoe ik ze zo snel mogelijk kan bereiken? Nee. Nee, want mevrouw houdt meneer gezelschap op een zakenreis door heel Europa. Maar ze bellen wel regelmatig de zuster van mevrouw op. Die woont op de stad Houdersla. misschien kunt u daar eens vragen. Ja, dat zou ik kunnen doen. Maar ik vraag me af of u mij misschien zou kunnen helpen. Werkt u hier al lang? Ja, anderhalf jaar. Oh, nou, dan kunt u mij misschien wel de inlichting geven die ik nodig heb. Oh, nee, meneer. Ik geloof niet dat mevrouw het prettig zou vinden als ik de huishouden met een vreemde ging bespreken. Het is heel toevallig dat u mij hier aantreft, want ik kom hier maar eens per week om het huis te luchten en de planten water te geven en zo. En als u tien minuten later was gekomen, had u mij niet eens meer gezien, dan was u ook niks te weten gekomen. Ja, dat kan wel, maar ik heb u nu eenmaal wel getroffen. En ik voel er niets voor onverrichte zaken terug te gaan. Kijkt u even naar deze legitimatie. Oh. Dan zullen we even naar binnen gaan? Dit zijn geen zaken die ik graag op straat behandel. Ja. Ik ga u een paar vragen stellen en raad u aan duidelijk en rechtstreeks antwoord te geven. Op welke datum zijn mevrouw en meneer afgereisd? 16 juli. Hé, hey, weet u dat zeker? Ja, natuurlijk. Het was op een dinsdagmorgen. Toen heb ik tot vrijdag hier gewerkt om het huis een goede beurt te geven... en ik ben zaterdags thuisgebleven, want toen was ik jarig. Dat was op de twintigste. Ja, dan klopt het wel. En wanneer is de heer Nijhof dan voor het laatst hier geweest? Uh... Dat, uh, dat weet ik niet. Luister goed, jonge dame. Hier of op het hoofdbureau, maar antwoord krijg ik van u. Nou? Smaandagsmiddags. Was meneer toen thuis? Nee. Maar meneer Nijhof is maar heel kort hier geweest. Hij kwam alleen maar even de bandrecorder halen. En toen hij hem donderdags terugbracht, is hij niet eens binnen geweest. Donderdags? Maar toen was mevrouw toch al twee dagen weg. Ja, maar mevrouw had gezegd dat ik de bandrecorder mocht gebruiken... om dansmuziek van de radio op te nemen voor mijn verjaardag... En uh, meneer Nijhoff had hem maar één dag nodig, zei hij. Nou, en toen sprak ze af dat hij hem donderdag weer bij mij zou komen terugbrengen. Zo, moest u dan muziek van de radio op de band opnemen? Ja. En is dat goed gelukt? Oh ja hoor, prima. Alleen, ik, ik kon maar de helft van de band gebruiken, want op het begin stond al iets. Dat had u toch af kunnen wissen? Of weet u niet hoe dat gaat? Jawel, maar het, het, het was van die, van die vreemde muziek. En ik wist niet of mevrouw het soms nog wilde bewaren. Natuurlijk legde ik beslag op de recorder, meneer Nijhoff. Bij het afspelen van de band bleek aan het begin een kozerie te staan. Dan volgden, na ongeveer 15 minuten, de nieuwsberichten... en daarna, als bevestiging van al mijn vermoedens van het laatste uur, de bolero. Ik heb gisteravond een reconstructie gemaakt van uw gangen... gedurende de laatste drie kwartier... voor ik die avond omstreeks half negen bij u op bezoek kwam. De tijden kloppen precies. Luistert u maar. 7 uur 45. U zet de recorder aan en neemt het radioprogramma op. Neemt uw hoed en verlaat uw woning om 7 uur 47. U arriveert op het Bankaplein om 7:50, uur 50, kijkt de Riostraat in... en ziet in de verte de auto van Rekers en Consorten tegenover het huis van Reinders staan. U wacht of wellicht bent u om niet op te vallen doorgelopen naar de Kerkhoflaan en weer terug. Het is inmiddels 7 uur 58 en u ziet dat de auto weg is... maar nu staat daar mevrouw Van Dam met twee fietsen. U wacht en ziet om 8 uur het echtpaar Van Dam vertrekken... Zij passeren u over het Bankaplein en terecht veronderstelt u dat hij de bezoeker van 8 uur is. U hebt dus alle tijd en loopt om 8 uur 2 rustig de Rio Straat in... ...belt om 8 uur 7 bij Reinders aan, gaat naar binnen en steekt na een korte woordenwisseling Reinders neer. U verlaat het huis om 8 uur 11 waarbij u tegen Esser oploopt. U begeeft u snel naar uw woning en bent om 8 uur 18 weer op uw kamer. 8 uur 20 zet u de recorder stop, spoelt terug en zet de band klaar bij het begin van de bolero... 8 uur 25 arriveer ik in uw woning en om 8 uur 30 schakelt u de radio in en hoor ik de bolero maar vanaf de recorder. En daar zou u niets van gemerkt hebben, inspecteur? Iets wat zo vlak onder uw ogen gebeurde? Onder mijn ogen? Nee, nee, zo was het niet. Als het nodig is wil ik uw geheugen wel even opfrissen. Kijk, het ging namelijk zo. Een glas sap? Ja, dat lijkt me wel. Mijn keel is keurig droog, ondanks of misschien wel dankzij het zoute water waar ik een uurtje in gezwommen heb. Nou, wacht, dan pak ik even een paar glazen. Dat is toch Joop. Kan ik je soms helpen? Hè? Nee, nee, nee. Nee, blijf maar. Nee. Ik, ik pak al een ander glas. Ik. Uh, ik ruim straks de scherven wel op. Ten <laughs> slotte brengen ze geluk. Bij het pakken van de glazen hebt u de recorderknop in de achterkamer ingedrukt en begon de band te lopen. Eén minuut later kwam u volgende set. Herinnert u zich nog wat u zei? Eens kijken of er nog iets voor ons op de radio is. Hé, He? was het druk op het strand? Ja, ja, het was knap druk op het stille strand. Ik herken onmiddellijk dat ik niet heb gezien welke knop u indrukte... die van radioontvangst of van pick-up of recorder weergave. Maar er was ook geen enkele noodzaak om daarop te letten. Weer een minuut later kwam uw derde zet met de volgende vraag. Mag ik je even onderbreken? Vind jij deze muziek niet vermoeiend onder een gesprek? Hm? Nou ja, je hoeft het voor mij niet af te zetten hoor. Als je wil luisteren hou ik me snap zo lang wel. Ten slotte is de Bolero van Ravel wel luidend op mijn stem geluid. Nou, ja, nee joh. Nee, luister, de saxofoon. Dan is het pas een minuut of vijf aan de gang, dus uh, duurt het dan wel een minuut of tien. Langer durfde u de uitzending niet te laten spelen. Want u had geen idee hoeveel minuten van de Bolero precies waren opgenomen. En bovendien, u had uw doel bereikt... Uw vierde en laatste zet en slotte was het uitschakelen van de bandrecorder... toen u een kwartier later weer naar de achterkamer ging om de glazen opnieuw te vullen. Geniaal, meneer Nijhof. Ondanks het feit dat uw alibi zo dun was als een magnetofoonband. Maar het heeft zijn doel voorbijgeschoten en ik zal u zeggen waarom. Als u de moord niet op mijn bezoekavond had gepleegd... en vooral mij niet als getuige in uw alibi wilde gebruiken zou deze muziek geen aanwijzing tegen u zijn. Maar u hebt het te mooi willen maken. Een volmaakte misdaad door een volmaakt alibi... met een politieinspecteur als getuige. Want daardoor verkeert u nu in het bijzondere geval... dat uw vals alibi als bewijs tegen u wordt gebruikt. Immers, nu komt logischerwijs de vraag naar voren... waarvoor had u op dat tijdstip een alibi nodig... Misschien voor de moord op Reinders. Wat kijk je nou verbaasd? Oh, ik snap het al. Je begrijpt niet wat dat geluid betekent, hè? Kijk, dat is de bewaarder die over de galerij loopt. Voor elke cel door slaat hij met zijn sleutel op de ijzeren leuning, en dat betekent dat je over twee minuten met je jas aan achter de deur moet staan klaar om te gaan luchten. Ja, maar waar ja? De eerste dag in zo'n cel moet je aan al die dingen wennen, maar uh, voor je weken wat verder bent, nou ja. Dan is alles zo gewoon alsof je net als ik er al drie jaar op hebt zitten. Dan heb ik net nog even tijd om een verhaal af te maken voor de deur open gaat, trouwens. Door het feit dat je gistermiddag bij je komst in deze cel mij als bewoner vond... zal het je wel duidelijk zijn wat tenslotte mijn antwoord was. Zijn reconstructie van die avond was volkomen juist. Door het feit dat Sjane eerst al een jaar lang maandelijks... een groot bedrag als aflossing op een chantagekrediet had betaald... was ik op de hoogte van die crediteurenbezoeker op ieder kwartier in de avond. En toen Reinders mij opbelde en vroeg... of ik eens met gedachten erover wilde laten gaan... wat die brieven mij wel waard waren, omdat... Uh op een van de inhoud mij wegens aanzetten... tot en medewerken aan een strafbare handeling... uit de orde van advocaten zou stoten en als procureur onmogelijk maken... besloot ik meteen deze zaken radicalen ter wereld te helpen. Maar natuurlijk, ik kon niet voorzien dat Esser te vroeg bij huis aankwam... en dat onder de schrijfmappen notitie met mijn naam zou worden gevonden... waardoor de aandacht langs twee wegen op me viel. Maar, inspecteur van Stegen had gelijk, ik heb het werkelijk te mooi willen maken... En als ik over negen jaar weer in vrijheid kom... ...dan zal ik iets gaan doen wat ik toen in de confusie helemaal vergeten ben. Ja. <laughs> ik ben toen vergeten hem te feliciteren met het feit... ...dat hij toch zo lang gezocht een gelukje vond... ...waarmee hij de zaken rond kon maken. Want dat dat dienstmeisje bij zijn bezoek toevallig in het huis was... ...en bovendien die bandricorde die noemde... ...dat was voor hem toch wel een stom geluk. Opnieuw de Bolero van Ravel. U luistert naar het derde en laatste deel van een luisterspel over een bijna volmaakte misdaad, geschreven door André Dubois, het dunne alibi. Personen Joop Nijhoff, advocaat en verteller, Jan Burkes, Winter Versteeg, inspecteur van politie, Paul van der Lek, studioportier, Dick van het Zand, technisch studiochef, Hans Veerman, Lent, inspecteur, Dries Krijn. Niesing, directeur van het verzekeringsmaatschappij, Jan van Ees. Mevrouw Jorissen, vicebouwmeester, Bouwmeester. Van Straten, Ressourceur van politie, Tony Forletta. Kees Esser, assuradeur, Rien van Noppen. Lien Esser, zijn vrouw, Tine Medema. Bewaarder, Dick van het Zand, de Brol. En dienstmeisje Corrie van der Linden. Regie Willem Tollenaar.